De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Oh.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 Want de drie Nederlanders zijn inmiddels voor een verbod op social media onder de 16 jaar. Problemen dan in het noorden deze ochtend door de gladheid. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd daar bij Emmen is door die gladheid een auto van de A37 gegleden. In Drenthe rijden op dit moment veel bussen niet. In Friesland en op de Wadden geldt nog altijd code oranje. En mocht er opnieuw een crisis ontstaan met Amerika... dan moet de EU meer actie ondernemen. Dat is gisteravond afgesproken op de extra EU-top... zegt premier Schoof bij de NOS. En dat we ook de bereidheid moeten hebben... als zoiets zoals afgelopen weken gebeurd is weer gebeurd... dat we dan ook die maatregelen moeten durven treffen. De top ging over het eerdere dreigement van president Trump... om Groenland in te nemen. Nou, dat plan heeft NAVO-baas Rutte inmiddels uit zijn hoofd gepraat. Ondertussen heeft die Amerikaanse president Trump... gereageerd op nieuwe geruchten over zijn gezondheid. Op nieuwe foto's is te zien dat hij grote blauwe plekken op zijn hand heeft. En dus wordt er online veel gespeculeerd, zeker omdat hij 79 jaar is. Nou, Trump zegt dat er niks aan de hand is. Hij heeft zijn hand gestoten tegen een tafel. Volgens het Witte Huis heeft het ook te maken met dat Trump zoveel mensen de hand schudt. Het weer nog van van Verona het noorden glad. Verder weer grote verschillen qua temperatuur in het noorden rond het vriespunt. In het zuiden kan het 10 graden worden en verder. Flink wat zon vandaag. 1 file, de A7 richting Hoorn. Tussen Pummen en Noord en Avelhoorn. 4 kilometer file en 18 minuten vertraging. Q -music. Vanaf maandag, de Q-Top 500 van de 90 Ja, er wordt veel en fanatiek gestemd op de lijst die maandag begint. Sommige mensen hebben er echt blauwe handen van. Er is uh, opgestemd Two Brothers on the 4 floor door Lisa. Ja, en die zegt daarbij, dit doen we eigenlijk altijd denken... aan oh, de Starlight in een Nijkerk café, lekker indrinken... met rode bull, En dan lekker aangeschoten naar de clubfietsen, fietsen... en dan helemaal getongen met Two Brothers on the 4-floor. Bijna op repeat, echt een fantastische tijd. and never alone Goedemorgen 7 over 8 vrijdag de 23e van januari je luistert naar show 1567 seizoen 8 van Matty en Marieke met Kai Merx. Goedemorgen Danny Vos Goedemorgen Goedemorgen op de redactie Goedemorgen en happy Friday Ja yes. Happy Friday het uh... is een uh, reële kans dat je vanavond of ergens uh, dit weekend weer uh, je favoriete stamkroeg uh, aandoet. Heb je eigenlijk een stamkroeg of niet? Ik had, uh, bij mijn ouders thuis had ik altijd een uh, stamkroeg. Inderdaad, nee, dat klopt. Die heet uh, Café Lazarus. Café Lazarus. Ja, daar hoef je niet lang over ah, na te denken okay. maar die naam vandaan <laughs> Nee, precies. We hadden het hier uh, eerder deze week uh, over dat uh, sommige kroegnamen. Ja, die neem je dan uh, gewoon aan en dat is gewoon wat het is. Maar je hebt eigenlijk nooit over nagedacht. Hoe komen deze cafés toch aan hun naam? Wat is de herkomst ervan? We hebben je op Instagram gevraagd: uh, wat is de naam van jouw stamkroeg? En eens kijken of wij er op de radio achter kunnen komen. waar die naam zijn oorsprong heeft. Ja, ja ongelooflijk leuk. Uh, heel veel van onze luisteraars zijn vervente kroeggangers. Ik heb nu een moment te pakken dat ze nuchter zijn, denk ik. O, <lacht> ik weet niet wat jullie allemaal doen, jongens. Um, Luc, jij hebt echt heel veel stamkroegjes van onze luisteraars gebeld. Klopt, er werd heel veel gereageerd. Ik heb heel veel afgebeld. En uh, ja, het is leuk om te ontdekken dat er echt hele bijzondere verhalen tussen zitten... en dat soms de namen ook heel erg... Uh, voor de hand liggen en heel makkelijk gekozen worden. Zo uh, reageerde Job heel snel via Instagram en hij zei... Uh, je moet echt even een kroeg in Wijchen checken, daar zit ik vaak. Um, we moeten met z'n allen naar het Zwarte Schaap. Maar waarom heet het Zwarte Schaap in Wijchen? Het Zwarte Schaap? Ah, het oh. is een knipoog. Ja, even multiple choice even choice. te worden. Ja. Even met je inkomen. Ah, het is een knipoog naar het oude café van vroeger. Dat heette het Witte Paard. B. De eigenaar heeft zich altijd een zwart schaap in de familie gevoeld... want niemand in zijn familie houdt van lekker drinken. Of C. De oprichter van de kroeg heette Art Schaap. Dat zorgde al snel voor woordgrappen bij de wiegenaren. Je raadt al welke woordgrappen het vaakst gebruikt werd. Het zwarte schaap. Oh, wauw, ik vind het allemaal wel uh, mogelijk eigenlijk. Ja, ik twijfel heel erg tussen B en C. Ja, ik ook. Waarbij ik uh, B ook wel leuk zou vinden, hè? dat hij zich het zwarte schaap voelde. Als in, ik ga even naar het zwarte schaap. En dat is dan gewoon de persoon die daar achter de bar staat. Ja, ik vind dat het heel Heel plausibel. Ik denk dat ik, ik, uh, ik ga voor B. Jij gaat voor B? Ja. Het is een goede antwoord is dus A. Laten we even luisteren. Er was een café een wiegje uh, dat in 2000 is gesloten. En toen is mijn vader samen met de compagnon, dan hebben ze de feesten doorgezet met kermis en carnaval. En dan hebben we twintig jaar nog met de familie gedaan. En daarna heeft mijn broer het overgenomen met, samen met een andere compagnon. En dat was nou ook gestopt. En nu was het mijn beurt eigenlijk om iets voor mezelf te beginnen. Maar om dan wel een leuke ook te houden voor de, voor de wieginaar nou onder ons, hebben we het de Zwarte Schaap genoemd. En als ook naar het Witte Paard, het café van vroeger. Wat oh, grappig. Leuk. Nou, geen punten gescoord. Ja. Uh, nog eentje, Luc? Ja, Bjorn die kwam misschien wel met de meest opvallende naam. Zijn stamkroeg uit Akrum heet De Kromme Knillers. Maar waarom heet De Kromme Knillers uit Akrum De Kromme Knillers? Kromme Knillers. Kromme Knillers. Ik denk dat dit een uh, bestaand persoon is geweest. Kromme Knillers. Ik denk iets in de trant van dat het een leverancier was. Die dan uh, binnenkwam met die fusten, dat hij helemaal krom liep. Dan heb je, ah, dan heb je Kromme Knillers. <laughs> Knillers, oh, ja. Ja. Ik denk dat het een levend persoon is geweest. De naam van de man was Knilles. Ja, Knilles, ja. Kromme knilles die liep gewoon krom. Ik denk dat er een verbastering in de, de naam zit. Ja? Uh, namelijk uh, Knilles als in uh, kniel eens. Dat mensen daar vaak zo uh, doorgingen dat ze, dat ze ja, vielen of struikelden of krom liepen. Kromme kn Knilles. Even luisteren, Luc heeft gebeld. Uh, het is eigenlijk een beetje een mythe uit het dorp... Dat uh, Akrum is ontstaan door twee reuzen, mankemijnen en kromme knillers. En uh, die zouden een kanaal graven en dat ging niet helemaal volgens plan. En uh, dat werd een, in plaats van een rechte kanaal werd dat een kronkeltje. En toen was het Achkrom en vandaar dus Akrum. En uh, wij hebben het vernoemd naar een van die reuzen, en dat is Kromme Knillers. Dat is Kromme Knillers. Dat is Kromme Knillers. Krom oh! Ja, en die bracht misschien wel de eerste bier. Ja, niet. dat zou zomaar kunnen. Het is inderdaad toch een levend, levend figuur <laughs> geweest. Ah, wat leuk zeg. Uh, Lukt, we hebben er nog veel meer. Zometeen uh, doen we nog een rondje. Overigens, deze jongen had ook een kroeg. Ging na een jaar dicht. De Foolbar. Dit is Douwebom. Alright.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 The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But love was a cold bed full of scorpions.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 Van Nederland, Of dat nog steeds het geval is, hoor je vanmiddag vanaf twee uur... in een nieuwe Nederlandse Top 40 met uh, Dorien Verschuren. Vrijdagochtend, we zijn uh, bezig met uh, de herkomst van Stamkroegen. De naam van Stamkroegen van onze luisteraars. Ongelooflijk uh, leuk. Ja, ik, ik ga vanavond naar bijvoorbeeld De Gele Kanarie in, uh, in Rotterdam. Ja, leuk, want die naam is geïnspireerd op uh, Martin van Waardenberg... Het Rotterdamse cabaretier, die keer waarschijnlijk wel uh, uit bijvoorbeeld de marathon heeft hij uh, ingespeeld. En hij noemt een biertje altijd een gele kanarie. Hij heeft er ook nog een liedje over gemaakt, dat wil je to toch even laten horen. Ik ben hier weer zo gek op dat platte Rotterdamse De gele kanari, die staat op de bar, die staat op de bar. Ik zit in de penari, ik zit in de penari. de top kan aan gaat open Ze schenkt nog eens in Ze schenkt nog eens in Ik kan niet meer lopen Ik kan niet meer lopen Maar ik heb het wel naar mijn zin Maar ik heb het wel naar mijn zin Makkelijk ja, ik zal komen met z'n allen gele Dit is toch fantastisch ja. Leuk, ja. wat leuk Hey Luc, heel veel luisteraars van ons hebben hun favoriete stamkroeg doorgegeven Jij hebt ze allemaal gebeld Waar kunnen we naar gaan raden? Anne, die spreken iedere week af in het vliegende paard om een beetje bij te kletsen. Maar waarom heet het vliegende paard in Zwolle het vliegende paard? Staat A, de oprichter van de kroeg had vroeger een paard. Het was zo snel dat mensen zeiden dat het een vliegend paard was. B, om de grond makkelijk schoon te vegen wordt er zand gestrooid in het café. Het lijkt wel een manege en in een bijzondere manege vliegen de paarden rond. Of C, het pand heet al zo en dus hebben de kroegeigenaren het gewoon zo gehouden. Ja, ik denk niet dat het B is. Waarom zou je je kroeg schoonmaken met zand? Wat een verschrikkelijk nee. idee. Nee, ja, inderdaad. Toch? Hoewel ze uh, ook wel vroeger altijd uh, de, de, de schillen van pijlpinders op de grond gooiden. Dat is waar. Op houten vloeren. Dat, dat was namelijk waar. goed. Ja. Dus dat, denk... maar, maar echt een hele laag zand, dat lijkt me heel sterk. Ik denk dat we hier rekening moeten houden met C. Ja, ik ook Een heel saai antwoord is. Oké, okay, we gaan luisteren, want Luc heeft gebeld. Toen het vliegende Paard het pand een café werd... Toen hebben uh, een paar uh, slimmerikken dat ergens uit de archieven weten op te duiken. En toen dachten ze, nou, dan noemen we de kroeg maar zo. Ja, soms is het ook wat het is. Ja, soms is het ook gewoon wat het is. Volgende luk. Peggy stuurde de kroeg van haar vader door, Mango's Café. Maar waarom heet Mango's Café in Houten Mango's Café? Goh, waarom heet het Mango's Café? Mango's Café? Waar het... heet het? Eh, dat is echt de, de volle naam, Café Mango's Café, of heet het mangoes? Mango's, Café. Mango's, mango's, Café. mango's? Mango's Café. Mango's Café. Mango's Café. Doe eens een voorschot. Um, is dat niet bijvoorbeeld een band geweest, een bandje geweest die daar altijd op stond? Mango's. Dat was de, ja, de ah, mango's. Vind ik leuk, De hè? mango's. Ik denk dat er heel vroeger, dus vlak voordat de kroeg er stond, was er een markt. En precies op die plek van de kroeg werden de mango's verkocht. Oh, goeie. Ja, Dat denk ik. Mango? We gaan luisteren. Nee. Ik heb een café en ik heet Mango, dus uh, daarom Mango's Café. En uh, mijn naam Mango, die komt, uh, ik ben geboren in 1960, die komt van een liedje van, uh, van Nina en Frederik. Dat is een uh, Nederlands zangduo waar nooit iemand meer van gehoord heeft. En die hadden een liedje over de mango's. En mijn ouders vonden het een leuk liedje. En uh, toen hebben ze mijn mango genoemd. Deze man, die heet mango, Luc. Hij heet mango. En hij heeft een café in Houten. En daarom heet het Mango's Café. Ik heb het liedje even opgezocht. Ja, oh. niemand die de ooit van gehoord had, zei hij. Maar dit is wel hoe het klinkt. Mango's. Baby mango. Came to the market before the ja, dit is niet een nieuwe alarmschijf, maar wat nou maar als ik het zo hoor. zou vanmiddag zomaar kunnen gebeuren. Ja, ja inderdaad zeg. Oh. Met voor zijn voornaam is Mango. Oh, Wat, o, wat grappig, grappig Nou, Mango's Café. Ongelooflijk leuk. Uh, mocht je nog uh, suggesties hebben waar we naar kunnen raden... laat het maar even weten via de Q-Music app. Binnen nu en 10 minuten jouw kans op 2.500 euro in vier op een rij.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 Music, Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws? Ja, er is groot onderzoek gedaan naar social media... en hoe het ons nou laat voelen. En de uitkomst van dat onderzoek ja, ligt er niet om. En we spelen een nieuwe ronde van Vier op een Rij. Jouw kans op 2.500 euro en een straatstaatsloten. Wil je meespelen, dan zijn de lijnen nu voor je geopend. 9596.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 Ze zijn er weer! De Giga Gamma Deals! Nu 1 plus 1 gratis op Durkrugset, Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino! Hé, hey, misschien per Riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of uh, fietsen langs de Sava's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV.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 en fans van extra extra schone vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL-voordeelweken. Met Oena tabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi. e-boekhouden.nl Nu 50% korting. Hé, hoor je dat? Ik wacht op je.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 Twee minuten over half negen. Ik heb twee files voor je waar je vertraging langer dan 25 minuten is. De A29 naar Rotterdam tussen Niemelsdorp en oud beierland Drie kilometer en een half uur. En de A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Zes kilometer en daar 27 minuten. Vooral in het noorden is het nog glad. Verder grote verschillen qua temperatuur. In het noorden de hele dag rond het vliegspunt. In het zuiden kan het 10 graden worden. En op heel veel plekken schijnt lekker de zon vandaag. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen, er stappen steeds meer mensen naar de rechter... die net een huis hebben gekocht. Dat zegt een grote verzekeraar. Dat komt dan onder meer doordat kopers, als ze eenmaal in hun huis zitten... achter allerlei problemen komen, legt deze expert uit bij de NOS. Gebreken die kopers ontdekken en bij de verkoper willen melden. Ook zie je steeds vaker dat de kopers de financiële... Van de woning niet rondkrijgen en geen financieringsvolbehoud hebben gedaan, waardoor zij de woning niet kunnen afnemen, maar wel een boete moeten betalen. En verder zouden mensen vaak te snel een bod uitbrengen zonder hun huis goed te keuren. Dat komt vanwege de krapte op de woningmarkt. Het is toch een beetje kwestie eigen schuld, dikke bult. Al snap ik het ook wel weer. Je wil zo graag een huis. Ja. En dan denk je nou, oké, okay, weet je wel, doe maar gewoon. Ja, dan ga je eigenlijk voorbij aan het feit... dat het echt een ontzettend grote uitgave is... Ja. die je niet elke week doet, ja. als het goed is. Uh, ja, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is om dat even goed uit te zoeken. Sommige ja. mensen doen langer over de aankoop van een spijkerbroek. Weet je wel. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. De politie onderzoekt een schietpartij gisteravond op de snelweg bij Heuste in Brabant. Een auto met daarin drie mannen werd op de A59 vanuit een andere auto beschoten. Eén man raakte lichtgewond. De drie mannen in die auto zijn opgepakt. Schutter is nog niet gearresteerd. Dan de gladheid. Die zorgt in het noorden voor problemen deze ochtend. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. In Drenthe rijden ook veel bussen niet. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden... is code oranje nu verlengd tot 10 uur vanochtend. We voelen ons steeds vaker ongelukkig door social media. Blijkt het nieuwe onderzoek waar RTL over schrijft... 14,5 miljoen Nederlanders zitten op social media. En bijna 2,5 miljoen van hen zeggen er minder gelukkig van te worden. Deze expert legt uit waarom. Nou, Mensen bedoelen eigenlijk, ik zit er langer op dan ik zelf zou willen. Dat gevoel heb je, hè? dus dat je niet helemaal onder controle hebt wat je doet. Nou, al dat scroll zorgt dan voor een leeg gevoel... en we voelen ons ook minder vaak fit door de social media... Wat verder opvalt, steeds meer mensen zijn ook voor een verbod... voor social media voor kinderen onder de 16. bijna twee op de drie mensen vindt dat dat verbod er moet komen. Ik heb nu uh, voor mezelf een nieuwe regel. Ik doe een uur van tevoren, voordat ik ga slapen, mijn telefoon weg. Mm -hmm. Dat lukt dan in negen van de tien gevallen. Ik ga toch met een rustiger gevoel naar bed. Normaal uh, scrolde ik mezelf in slaap, zeg maar. Dat wel ik. En uh, nu lees ik gewoon een boek. Nou, dat is dan echt super fijn voor je geest. Ja. Um, maar overdag, jij ja, bent gewoon ongelooflijk verslaafd. Ik ben gewoon echt, ik ben gewoon echt, echt ongelooflijk verslaafd aan mijn telefoon. Wat is jouw schermetijd, weet je dat? Ja, ik heb nu zit, net zitten kijken, was het uh, 3 uur en 50 minuten. Oh ja, 3 uur en 50 minuten. Ja. Nou, ik heb ook even gekeken. Ik... Gemiddeld per dag in een week, gemiddeld per dag, 2 uur en 41. Maar daar komt eigenlijk ja. de rest van de week nog, nog bij, hè? Maar ik vind het ontzettend confronterend. Dat is namelijk 3 uur en 47 minuten op Instagram ja. en 2 uur en 45 minuten op WhatsApp. Ja, dat is toch, dat is toch echt ongelooflijk. Ja. Ik moet wel zeggen, want die statistieken gaan ontzettend ver. Maar dat is ook lekker confronterend. Ik moet zeggen, zeven minuten van gisteren, daar kan ik niet aan doen. Ik zie hier namelijk zeven minuten op uh, WeTransfer in de app. Ja. Maar dat komt omdat ik die app niet snap. <lacht> dus dat, ik, ik, ik, ik was gewoon zeven minuten bezig met iets, iets binnenhalen wat mij gestuurd was. Ja. Dus daar kan ik niet aan doen, die zeven minuten. Dus daar wil ik me ook voor onderschuldigen. Ik wil eigenlijk dat dat niet meetelt. Nee, exact. Om je, je begreep gewoon de hele app niet. Ik begrijp, die app die werkt bij mij nooit. Nee. Werkt die app bij jou wel nee, niet? Nee, niet goed. Dat is toch een echt hoog, nee, hoog, en dan wordt, en dan, een En dan wordt het gedownload en dan zit hij het ergens neer. En dan denk je, ja, waar staat dit nu dan? Waar staat het? Nou, ja. ga ik kijken op de telefoon van mijn vriendin. Misschien is het daar terechtgekomen. Ja, klopt, niet? ja. Hoorlijke app. Hey Patrick, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Zit jij veel op uh, social media, Martin. Patrick? Uh, nou, ik heb alleen Instagram, maar dat is meer werk gerelateerd. Oh, en op welke manier is dat werk gerelateerd bij jou dan? Nou, ik werk voor een, uh, een mediabedrijf wat zich richt op het onderwijs. Ja. En uh, wij hebben dan een aantal webshops waarbij wij onze producten proberen uh, over te brengen uh, voor uh, het onderwijs. Uh, voor juffen en meesters en uh, zo proberen we natuurlijk de klanten te werven, te krijgen. ja. ja zodat de, de scholen en het, het onderwijs ons kan bereiken... middels uh, ja, Instagram in dit geval. Oké. Okay. He, heb jij kinderen? Ik heb twee zoons. Zitten die veel op Instagram? <laughs> nou, uh, we proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Uh, want die korte filmpjes, ja, het is super uh, superverslavend... Uh, dus, wat ik zeg, ik probeer dat uh, thuis uh, zo weinig mogelijk uh, te, te stimuleren. Ja, precies. Maar ja, je weet, je weet hoe het gaat hè, met jeugd tegenwoordig. Uh, het is de normaalste tijd, de normaalste zaak van de wereld... om, uh, uh, om heel makkelijk die korte filmpjes te willen gaan kijken. Dus maar thuis proberen we het echt, uh, uh, ja... Uh, Zoveel mogelijk ja. te vermijden. Ja, ik vind het ook zo, uh, zo, zo irritant. Er komt er zoveel geluid uit, uit, uit, uit dat kleine telefoontje. Ja. En, en iedere keer een ander geluid, toch? Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja, oh, god, ja. Man. Het bloed man. Ja. die bloekt wel niet langer Het is geld, foto. Als je het niet in het oog hebt, dan, weet je, dan uh, zijn ze gauw toch weer. Uh, hebben ze toch weer dat platform ja. gevonden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, ja, Je kan je telefoon beter gebruiken om mee te spelen met vier op een rij. Levert je misschien wel 2500 euro op, Patrick. Met wie, wil je, met wie wil je spelen? Met jou. Nou, wat leuk. Ik schrik, ja. ik schrik ervan, zeg. Ja. Ja, dat bedoel ik niet aardig, hè? Nee, nee ja, het is natuurlijk een beetje kiezen tussen twee kwaden. Dat begrijp ik heel goed. Mattie loopt de studio uit. En dan gaan we eens okay. even kijken. wat er gaat gebeuren als ik jou de volgende woorden voorschotel: Het eerste woord, Patrick: Duur. Goedkoop. Samen. Alleen. Pittig. Um... Scherp. En de laatste. Carnaval. Feest. Dat waren ze. Ja. Was, het, was het pittig, Patrick? Uh, nu je zelf zelf meedoet, is het toch wel altijd ja, is het toch spannender dan uh, wanneer je gewoon <laughs> als uh, figurant meedoet. Als figurant meedoet op de achtergrond, ja precies. Ja. Ja, het ja, belangrijkste ja, ja. als Mattie natuurlijk maar de vierde heeft. Matti en Marieke. Dat hoor je over drie minuten na Maal Smith en Stay. You sound with you. If you wanna dance? Take my hand, take my head. All your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever. We only En stay if you want to dance. Over een paar minuten hoor je Chris Brown. En yeah, hier spelen we een nieuwe ronde vier op een rij met Patrick. En dit waren de vier associaties die hij net gaf. Duur. Goedkoop. Samen. Alleen. Pittig. Scherp. Carnaval. Feest. Ja, en het was ook uh, pittig, zei Patrick. <laughs> toch? Zeker, ja. Wow, zeker, zeker. Yes. Ik moet zeggen dat het ook vooral in de Q-app, als ik naar kijk... vooral over dat woord pittig gaat. Er worden toch wat uh, andere associaties bijgegeven. Ik had zelf ook uh, sambal gezegd. komt bij mij als eerste naar boven. Dat zegt bijvoorbeeld ook Jens. Maar uh, Vincent zou er dan weer zoet bij zeggen. Alicia zegt dan weer eten. Mild, zegt Mirjam. Flauw, zegt Regina. Er is gewoon heel veel mogelijk bij dat woord. Ja, nou ja. Laten we hopen dat Mattie hetzelfde zegt als ik. Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. We gaan hem erbij halen. En dan gaan we inderdaad eens even kijken wat uh, Mattie er allemaal bij te zeggen heeft. Ja, daar ben je. Daar ben ik. En dit is het eerste woord. Duur. Goedkoop. Samen. Alleen. <laughs> oh, nou, kom op. Peter! Matty. Zoet. Helaas. Oh, ik voel moeilijk. Helaas. Ja, daar kwamen ook heel veel antwoorden op binnen oh, via de app eh, 20 of zoet. Oh. Wat uh, zei jij daar, Patrick? Sherp. Scherp. Scherp, oh ja. Dat was ook een van de vele mogelijkheden. Om aan sambal te denken. Oh ja. Ja, ja. ja. ja Stom. Ja. Was nog een ander woord? Carnaval. Feest. Dat oh, was goed. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, jammer. Mocht ik de joker niet inzetten? Nee. <laughs> helaas. Ja, we hebben af en toe een jokerweek inderdaad <laughs> bij barij, Maar helaas vandaag niet. Ah, zonde. Ja, zonde. Ja. Hé, for verdikkie. Patrick, dankjewel nou, voor het meespelen. Ja, ik vond het superleuk om een keer meegedaan te hebben. En we wensen jou een uh, prachtig weekend, hoor. Dankjewel, jullie ook. Doei. Dit is Kim Music, precies kwart voor negen. Three times yeah. Dit is Chris Brown. En uh, three times, yeah, vrijdagochtend. Een uh, kroegbezoek zit er misschien vanavond of uh, dit weekend uh, wel in. Leuk om te zien waar uh, onze luisteraars hun, uh, hun biertje halen. Of hun frisje natuurlijk. Dan moet je er in 2026 gewoon bij zeggen. Ja, natuurlijk ook. Ja. ja, dry January. En een hè? balletje en een, een lekker humusdipje. Um, wij uh, raden naar de herkomst van de naam van jouw kroeg. Luc heeft al die kroegjes gebeld waar onze luisteraars uh, naartoe gaan... Luc, wat is de volgende opgave? De volgende komt van uh, Nienke. Die is uh, vaak te vinden in De Stinkende Emmer. Het oh. is een beetje een dubieuze plek, maar het gaat gewoon om een kroeg in Haarlem. Ja. Maar waarom heet De Stinkende Emmer in Haarlem De Stinkende Emmer? Waarom heet De Stinkende Emmer De Stinkende Emmer? Ik denk dat er daadwerkelijk iets heeft in een emmer... Dit is een setting waarbij je echt de emmer een rol speelde. Ja, dus dit is niet... echt gebeurd. Ik weet, het, ik weet het een goede antwoord. Dit was namelijk een uh, kroeg zonder enige uh, sanitaire voorzieningen. Dus er stonden, oh. uh, verschillende emmers stonden er door het café... waar je, je behoefte in kon doen. Dus, dus heel, en... heel, heel lang geleden. Dat ja, is heel lang geleden natuurlijk. Uh, maar de dag van vandaag wil het nog wel eens gebeuren... als het echt een hele gekke avond is. Ja. En dan staat er een stinkende emmer. Oh, oké. Okay. Ik denk dat er iemand misselijk is geworden. Uh, ooit. Ooit. lang ja. geleden. <laughs> en die, die heeft een emmer gepakt. En die dacht, ik, ik kan niet meer. En dat werd de stinkende emmer. Mm. En daar is hij glazen in gaan spoelen. En. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Oh ja, oké. Okay. Kunnen we gaan luisteren, Luc? Ja. Luc heeft gebeld. Vroeger liepen de vissersvrouwen vanuit Zandvoort naar Haarlem toe... Uh, om de vers gevangen vis uh, te verkopen op de markt. En op de terugweg liepen ze dan uh, langs ons, langs de stinkende emmer... en zetten de visemmers buiten de deur om binnen een bordeltje te gaan drinken. En dan buiten stonden die emmers uh, nou ja, te, te ruiken uh, buiten. Dus vandaar de stinkende emmer. Nou, wat nou, grappig zeg! Leuk! Ja, daadwerkelijk echt stinkende emmers dus. Zo zonder dat we dit soort dingen niet meer weten. Je zou eigenlijk, als je een kroeg binnenkomt, zou je moeten vragen, waar komt deze naam vandaan? Ja, of even als je binnenkomt dat het aan de muur hangt, weet je wel. Hier. Ja. Ja. Ook leuk. Ook ja. goed. Ben je natuurlijk vergeten als je de koer uitloopt. zeven keer weer nieuw, waarschijnlijk. Maar dan ga je volgende week weer een keer kijken. Ja, en dan Toen denk ook je, oh potverdikkie, zo zal dat inderdaad zal met die stinkende hebben. Nou goed, ja. veel plezier als je vanavond een uh, biertje gaat halen in uh, de stinkende hebben. Dit is Q Music. er zijn uh, 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90's. Zo meteen, vanaf 9 uur, een uur lang, 90's muziek. On the de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 Goedemorgen, die back in music and the day that I die. Zometeen na 9 uur, een uur lang muziek uit uh, de 90s. Denk even na wat jij sowieso uh, wil horen, Kai. Ja? Dit komt er in ieder geval aan. Oh, Elstak, hoor je zo net als uh, Rocksteps. En een van de favorieten van k En dat woord? Uh, dat woord... Uh, Dreamer vind ik wel leuk. Oh, live, and joy. live and Joy. Ja, die van week. dat. Oh. Als het mogelijk is hoor. Vind wel leuk. Lekker weekend. Heerlijk. Toch. na negen uur. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90's?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 Naar nee. nou, niet te stoppen. Oh, yeah. Check de voorwaarden op Vodafone.nl/batterijgarantie. Omdat onze band onbreekbaar is. Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl. Oh.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 Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 Vers getoast met gesmolten cheddar kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Je hebt sail, je hebt super sail en je hebt simpel super super super sail. Zo krijg je nu bij simpel 30 gig voor maar 2,50 euro.